1 uur. Dit is Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Mooi om literatuur in het Engels te lezen natuurlijk. Maar ook wel handig dat die boeken in het Nederlands worden vertaald. Een werklunch zometeen met vertaler Nicolette Hoekmeijer. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Britse premier veroordeelt aanslag in scherpe bewoordingen. Oppositie in de Kamer heeft kritiek op fraudebestrijding in de zorg. En vleeshandelaar Willy zeltend gearresteerd. Er zijn veel buien. Er is kans op onweer en hagel. Maar toch breekt de zon ook door. Vooral aan de kust. En het is fris. Het wordt een graad of 10. Vannacht in het binnenland, vorst aan de grond. En langs de westkust valt regen. Morgen en in het weekend blijft het wisselvallig en het blijft koel. 9 tot 13 graden. Een duidelijke premier Cameron in Groot-Brittannië. Geen tolerantie voor terroristen. Premier Cameron gaf na afloop van een veiligheidszitting van zijn kabinet een verklaring. Hij zei we geven niet toe aan het terrorisme. Het was meer dan een aanslag op Groot-Brittannië. Ze hebben de islam en de gewone moslims verraden.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 Cameron, om een winderig Downing Street. Uh, hij was ook duidelijk over het onderzoek dat loopt. Groot-Brittannië zegt. Die doet er alles aan om de onderste steen boven te krijgen en zal de daders berechten. The police and security services will follow every lead, will turn over every piece of evidence, will make every connection, and will not rest until we know every single detail of what happened and we brought all of those responsible to justice. En uiteindelijk deed hij een oproep aan het Britse volk. De beste manier om terrorisme te bestrijden is gewoon doorgaan met het dagelijks leven, doen wat je altijd doet. One of the best ways of defeating terrorism is to go about our normal lives, And that is what we shall all do. Thank you. David Cameron, daarnet in Downing Street, Arjen van der Horst is in de wijk Woolwich, waar het gisteren allemaal gebeurde in uh, Woolwich. Uh, duidelijk dus een beetje boos, uh, Cameron. Wat uh, is de stand van zaken in het onderzoek? De stand van zaken in het onderzoek. De Kemmer maakt daar eigenlijk heel weinig over bekend. Hij zegt dat kan ook niet. Het is nog maar een dag geleden dat dit gebeurd is. Er zijn nog veel tegenstrijdige berichten en ze willen natuurlijk... Alle feiten eerst checken, eh, ook nagaan wie de verdachten zijn... voordat ze met meer informatie naar buiten komen. Wat we wel weten is dat het slachtoffer, en dat is nu bevestigd... een militair is die gelegerd was in een kazerne in Woolwich. Dat is een kazerne die pal staat naast de plek waar het gisteren allemaal gebeurde. Ja, en verder horen we vooral verhalen van buiten de veiligheidsdiensten en de politie om. Dat de politie bijvoorbeeld zou onderzoeken uh, dat er een link zou zijn met Nigeria. Dat er huiszoekingen zijn geweest. Hier in Londen, maar ook buiten Londen. Maar dat zijn allemaal zaken die de politie en Cameron dus ook nog niet wil bevestigen. Allemaal mensen op straat natuurlijk ook daar weer. Heb je al met buurtbewoners gesproken? Ja, verschillende buurtbewoners gesproken zijn natuurlijk diep onder de indruk. En we, we staan hier nu bij een van de politiecordons. Misschien hoor je ook de helikopters die boven ons hangen. Want iedereen wordt toch wel al op grote afstand gehouden van de plek waar het allemaal gebeurde. Maar hier waar het politiecordon is, ja, zie je voortdurend bewoners komen om bloemen te leggen. Een laatste eer te betuigen aan het slachtoffer. Ja, en veel van de mensen die ik gesproken heb, ja, die zijn uh, niet alleen boos. Ze noemen dit kwaadaardig wat er gebeurd is, maar ook wel een beetje bang. Ik sprak met een man... Uh, op een school zit die uh, vlak uh, naast uh, de plek waar de man werd neergeschoten... Ja, die maakt zich natuurlijk zorgen over uh, dat, dat dat daar gebeurd is. Op het moment dat het gebeurde kwam er ook een schoolklas naar buiten. Een andere vrouw die ik sprak zegt... Ja, ik, ik, door dit soort incidenten ga ik veel minder snel de straat op. De, dus de bewoners niet alleen onder de indruk, maar ook wel een beetje bezorgd. Arjen van der Horst in de wijk Woolwich. gisteren die militair werd doodgestoken. Naar Nederland veel kritiek vanuit de oppositie in de Tweede Kamer... op de fraudebestrijding in de zorg. De Tweede Kamer wil vanaf nu elk half jaar op de hoogte worden gehouden... door het kabinet over de aanpak van die fraudebestrijding. Dat blijkt in een debat dat vandaag wordt gehouden in de Kamer. Verslaggever Marcel Bril. Over één ding is de hele Tweede Kamer het eens. Wat ons betreft is de centrale boodschap... dat fraude in de zorg onacceptabel is. Sjoemelen met declaraties is stelen, voorzitter. Mensen die frauderen... Verzieken de zorg. Zorgfraude legt een bom onder de solidariteit in de gezondheidszorg. De rotte appels verpesten het grondig. Voor verrijking is in ons zorgstelsel geen plaats. De mens, arts, moet de boel niet bedonderen. Maar dan beginnen de verschillende opvattingen. Een aantal oppositiepartijen vindt het kabinet te lax als het gaat om de fraudeaanpak. En GroenLinks bijvoorbeeld zegt dat er verkeerde prioriteiten worden gesteld. Linda Voortman. Op klein grut wordt met grof geschut geschoten en de grote vissen laten kabinet varen. De afgelopen jaren zijn er acht brieven geschreven over tonnenfraude met het PGB en vele ronkende persberichten. Maar slechts vier over de honderden miljoenen, miljarden die in de curatieve zorg en de zorg in natura verdwijnen. Voorzitter, alle fraude is slecht en moet aangepakt worden. Maar met deze werkwijze worden kleinschalige initiatieven... en goedwillende individuele PGB-ouders beschadigd... terwijl grote zorginstellingen vrij uitgaan. Ook de coalitiepartijen PvdA en VVD zijn bezorgd over de fraude. Zij vinden, net als andere partijen, dat het harder moet worden aangepakt. Maar VVD-Kamerlid Anne Mulder is tevreden met zijn eigen minister Schippers. Voorzitter, de VVD is blij met de toezeggingen die de minister heeft gedaan. Vooral ook het onderzoek naar de omvang van de fraude en de on on onterechte declaraties. Zodat we weten over welke bedragen we het nu precies hebben. En als we weten wat de omvang is van de fraude, kunnen we ook bepalen of er capaciteit bij moet. Bij het Openbaar Ministerie, bij de Field en bij de NZA. Dan speelt er nog die kwestie van het conceptrapport over fraudebestrijding bij bepaalde behandelingen. Dat rapport werd in eerste instantie niet naar de Kamer gestuurd door de minister. Tot grote woede van SP-Kamerlid Renske Leijten. Waarom heeft ze het rapport een jaar op de plank laten liggen... totdat RTL Nieuws het boven tafel kreeg? Was het niet zo opportun om het in verkiezingstijd naar buiten te brengen toevallig? Of kon de minister geen discussie over haar zorgstelsel aan? Waarom heeft de minister geen regie genomen toen bleek dat verschillende veldpartijen het niet met elkaar eens waren over de analyse, over lucratief declareren? Had de minister wel de regie? De SP staat niet alleen met deze kritiek. Andere partijen in de oppositie hebben ook een heleboel vragen over dat rapport. Na de lunchpauze is het aan minister Schippers om te antwoorden. Vleeshandelaar Willy Selten uit Os is aangehouden... vanwege fraude met vlees, dat meldt het Openbaar Ministerie. Het vleesbedrijf van Selten zou ongeveer 300 ton paardenvlees... uit Nederland, Engeland en Ierland hebben ontvangen... en dat vervolgens als rundvlees hebben verkocht. En uit de administratie is dan niet te herleiden... waar dat vlees vandaan komt en waar het naartoe is gegaan, zegt het OM. Directeur Selten wordt verdacht van valsheid in geschriften... en van oplichting en ook de plaatsvervangend directeur... van dat bedrijf uit Os is aangehouden.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 Er waren vorig jaar 18 stakingen. De meeste stakingsdagen komen voor rekening van schoonmakers. In de schoonmaaksector werd zo'n 15 weken gestaakt vorig jaar. En ook in het onderwijs werd veel gestaakt. Tegen de norm van 140 lesuren per jaar. En ook tegen bezuinigingen in het passend onderwijs. Leraren waren goed voor bijna een kwart van alle stakingsdagen. Binnenkort start in Amsterdam de bouw van een geprint huis. Een grachtenpand in Amsterdam-Noord... dat gebouwd wordt met elementen die in een 3D-printer zijn gemaakt. Dat idee komt van dus architecten... dat op het moment dat het proefdraaien is met die printer. Reportage van Jeroen de Jager. Nou, elk moment zal de printer aangezet worden. Daarvoor moet het element dat gisteren is geprint... daarvan moet de bovenkant nu even met een feun worden verhit zodat er aanhechting kan komen van uh, het nieuw te printen deel wat er bovenop komt. Kijk, en daar begint hij al. We kijken aan tegen eigenlijk een soort van uh, zilverkleurige toren van 6 meter hoog. En daar binnenin zit een 3D-printer. Een gigantische 3D-printer. Misschien wel de grootste van Nederland. Ja, en wij zijn architecten, dus we dachten, laten we een hele grote bouw. Want ja, als je huis wil gaan printen, dan... Uh... Duurt het wel lang met de kleine. Huizer printen, dat is een bizar idee. Dat vinden veel mensen en wij vinden het eigenlijk wel een spannend idee. Wij kunnen bouwstenen printen van 2 bij 2 bij 3,5 meter. Dat is eigenlijk de grootste oppervlakte wat we, of volume wat wij kunnen printen. En daarmee gaan we dit jaar starten met een grachtenpand hier in Amsterdam-Noord. Oké, okay, die, die printkop hier die wordt aangestuurd boven in de printer. Dan gaan we even naartoe en dan gaan we even via de ladder klimmen we naar boven. Ja. Hier staat de kast met de software en de hardware. Het brein van de 3D-printers noemen we hem. En alle monitors waarin je ziet hoe warm het is en of het allemaal goed gaat. Het rechter waar die korrels in gaan, kan ik dit aanraken? Ja, kijk. Even... Oké, okay, dat zijn gewoon van die plastic korrels. En dan komt er beneden, als een soort siliconen kit-achtig spul, komt dat plastic eruit en wordt dat element, die bouwsteen, opgebouwd. En moet uiteindelijk leiden dus tot een. Grachtenpand, hoe groot? Ja, een 1 op 1 grachtenpand. Uh, en op dit moment hebben we een ontwerp voor de hele gevel en de eerste kamer. Die gevel is ongeveer 15 meter hoog. En de eerste kamer is 30 vierkante meter groot. De bouwplaats die komt hier vlak achter. Dit is een plek vlak bij de pont in Amsterdam-Noord, achter het centraal station. Mensen kunnen hier die bouwplaats bezoeken vanaf wanneer? We gaan in de zomer open, maar we hebben nog niet een echte startdatum. Okay. En die hopen we heel binnenkort te kunnen gaan communiceren aan iedereen. Bijdragen van Jeroen de Jager en je kunt uh, ja, nog veel meer doen met 3D-printers. Amerikaanse artsen hebben er bijvoorbeeld het leven van een baby mee gered. Ze hebben een stand geprint voor de luchtpijp van het kind. De baby leidt aan een ziekte waardoor het kraakbeen in zijn luchtpijp niet sterk genoeg is. Het kind kwam regelmatig in ademnood doordat die luchtpijp dichtklapte. En omdat er geen geschikte stand beschikbaar was, kregen artsen toestemming om er een te maken met een 3D-printer. Een stand dus gemaakt van een kunststof die vanzelf oplost in het lichaam. En de artsen denken dat de luchtpijp na een paar jaar genoeg kraakbeen heeft aangemaakt om zelfstandig te functioneren. Het is twaalf over één, nog een keer de hoofdpunten van de uitzending. De Britse premier Cameron veroordeelt aanslag in scherpe bewoordingen. Hij zei dat individuen de samenleving niet kapot kunnen krijgen. De oppositie in de Tweede Kamer heeft kritiek op de fraudebestrijding in de zorg. En vleeshandelaar Willy Selten is gearresteerd voor gesjoemel met paardenvlees.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 Voor de wereld van morgen. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met Nicolette Hoekmeijer. Zij vertaalt Engelse literatuur naar het Nederlands. In onze serie In de Praktijk zijn we deze hele week al bij... sauna-complex Termen Buslo... Iets nieuws beginnen of een sauna uitbreiden, dat is niet makkelijk in deze tijd. In het buitenland kunnen ze ook andere partijen helpen. In Duitsland zie je dat de overheid veel financiert... Uh, op wellnessresorts en dat het eigenlijk gelden zijn... die vanuit Brussel komen, dus vanuit de Europese Unie. Nou, dat is heel erg interessant en dat is, biedt ook eigenlijk... heel veel mogelijkheden en kansen voor Nederland. En die kansen laten we eigenlijk nu nog liggen. Na half deze stand.nl. De stelling dan, er moet strenger worden opgetreden tegen coffeeshops... die aan toeristen verkopen. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl... Of u twittert eens of oneens, maar doe het al met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de Werklunch. Vertalers van boeken treden niet vaak op de voorgrond, maar de afgelopen dagen was er toch wat om ze te doen. Schrijver Gerbrand Bakker kreeg namelijk een prestigieuze Independent Foreign Fiction Award voor zijn roman De Omweg, en dat is de prijs voor het beste naar het Engels vertaalde boek. Dus dat straalt ook af op zijn vertaler. En vorige week zaten de drie vertalers van Dan Browns nieuwste boek Inferno bij DWDD. En dan ja. kwamen jullie thuis, laat in de avond of zoiets, op een flatje, ja. moet ik me zo voorstellen. Ja. En dan gingen jullie nog even praten, neem ik aan. Nou, bij een glas wijn eerst, hè. Ja. Dat was traditie. en daarna. Kom maar in een kale flat, begreep ik. Ja. Nee. Nou, Waarom gezellig. niet een beetje leuk? Wie ja, betaalt dat voor jullie? Onze uitgever, die, die had het prima. Ja, nou, die had het een was een prima flat, zin. Het ja. was in een soort... Um, Met een prachtig twintig, schilderij aan twintig. de muur. Ja. Nee, het was heel gezellig. Het was een leuk huis. Echt een leuk ja. huis. Van alle gemakken ja. voorzien. Morgen ja. om zeven uur is er in een aantal boekhandelaren, boekhandels is een er, is er, is er feest. Onder andere ja. op het Centraal Station in Amsterdam is er een feestje. New York viert feest, want ja. het zijn tafereelen als met Harry Potter. He. Ja, Nicolette Hoekmeijer, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Vertalen van de Engelse literatuur. Herken je dit beeld? U uh, bedoelt van het, uh, het uh, kale appartement? Nee, dat ja. ken ik helemaal <laughs> niet. Dat, uh, <laughs> ja. Maar welk beeld bedoel je precies? Nou om, ja, dat bijvoorbeeld. Nee, dat herken ik helemaal niet. Ik zit uh, thuis te werken in een uh, hele fijne werkkamer. En ik heb samen met uh, een aantal collega's een kantoortje ook nog waar ik werk. Om nog wat contact met... Uh, nou, dat hebben de dames die Den Brown vertaald hebben trouwens natuurlijk ook. Want die hebben met z'n drieën ook uh, zitten vertalen. Uh, maar dat heb ik ook. Ik, ik vertaal uh, soms thuis en soms uh, in een kantoorruimte waar ook collega's zitten. Wat ik heel prettig vind. Ja. Uh, uh, eventjes, want voor de mensen die, die hebben vast wel iets, iets gelezen wat jij hebt vertaald. Noem, noem eens wat titels. Um, ja, ik heb uh, Toni Morrison bijvoorbeeld vertaald. Waar uh, onlangs het uh, thuis van is uitgekomen. Nobelprijswinnares, hè? Nobelprijswinnares, klopt, ja. Uh, ik heb Nathan Englander vertaald. Ik heb een deel van zijn uh, verhalenbundel vertaald... Die, die onlangs is uitgekomen waar we, het over, waar we over praten als we over Anne Frank praten. En ik heb een prachtige roman verteld van uh, Edward St. Orban. Of eigenlijk al de vierde van hem trouwens. Uh, At last, in uh -huh. de Nederlandse vertaling Eindelijk... En John Irving heb ik verteld. dat kennen misschien ook veel mensen ja. wel. Uh, Candice Boesnel heb ik ook verteld. Dat is van Sex and the City? Dat is van Sex and the City. Ik dat... heb niet Sex and the City verteld, maar een ander boek wat daarna kwam. Uh, uh, voor, voor Blond. Uh, Oké, okay, ja. Uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk wel alle kanten op. Want die, die Candice Boesnel, dat is een beetje zo'n dat heet dan een chicklit, geloof ik, hè? Ja, ja. Dat, dat beetje, ja, beetje maar dan, recht toe ja, recht aan. Ja, ja klopt. De andere ja. is veel meer literatuur, ja. wat ik hoor. Ja, het, het meeste wat ik vertel is literatuur. Maar ik heb ook... Uh, ik heb ook inderdaad de Boesnel vertaald. Ik heb ook wel eens een thriller vertaald. Um, en ik vertaal ook voor een uh, tijdschrift 360 vertaal ik ook uh, journalistieke teksten. Ja, dat is dat blad waar uh, alle verhalen van de kranten over de hele wereld ja, wil staan. Klopt, ja, klopt. Ja, ja. Um, hoe gaat zoiets eigenlijk? Word je dan per letter betaald of hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Uh, je wordt per woord betaald. Per woord? Per woord, ja. ja. Dus en, laten we zeggen, een dikke Irving levert meer op dan zo'n dun boekje van Boesnel. Ja, maar een dikke urving... Nou, de boekje wat ik van Boesneuwe heb dat was trouwens ook vrij dik, hoor. Okay. Maar een, uh, een dikke urving duurt natuurlijk ook langer. Ja, dat, uh, uh, -dus, la la maar, dat maakt, maar het maakt dus helemaal niet uit of, of zo'n boek dan goed verkoopt of niet? Dat maakt wel uit, want het is zo dat... Um, ja, dit, uh, het wordt een beetje een ingewikkelde discussie, maar in principe... sluit je met een uitgever een uh, contract af waarin ook iets wordt vastgelegd over royalties... Die, eigenlijk alle uitgevers die bij het Nederlands Uitgeversverbond horen... die sluiten dergelijke contracten af. En dan krijg je als vertaler, als een boek goed verkoopt... krijg je vanaf 2500 exemplaren krijg je royalties. Aha. Uh, ik moet wel zeggen dat veel boeken die ik vertel... wat ik dan mooie boeken vind, dus de, de, dat is dan vaak de literatuur... die verkopen helaas niet zo heel goed. Nee. Dus de, de, de, weet je, de John Irving heb ik dat dan wel gekregen. Ja. Maar bijvoorbeeld die Edward Sint wat ik dan zo'n mooi boek vind... Uh, ik hoopte dat ooit dat nog haalt, maar ik vrees dat dat weinig aan royalties well. zal opleveren. Even bijvoorbeeld Irving. Ik, ik ben zelf fan van Irving. Ik, ik, ik, ben, ik ben de Elfse boeken denk ik wel gelezen. Um, dat is een, een speciale schrijver die op een bepaalde manier humor daarin brengt. Uh, typering en zo. Dat moet je dan vertalen in het Nederlands. Is dat dan jouw specialiteit? Word je daarom ook juist voor die boeken gevraagd? Nou, Irving, um, ja... Ik zou wel graag willen zeggen dat humor mijn specialiteit is. en dat ik voor dat... Irving is nou niet de, de, de humor die ik echt het leukste vind. Wat ik de leukste humor vind... is bijvoorbeeld een, een beetje van die Engelse een beetje ironische, meer, meer cynische humor. Mm -hmm. Dat een beetje meer met de toon en zo te maken heeft. Um, maar Irving is denk ik ook een boek... wat, wat het vereist dat je dat met vaart vertelt. Hè? wat, wat uh, uh, uh, Het loopt goed. Het is, uh, het is echt een ras vertellen. Dus zo, zo um, uh, de, de vertaling daarvan die moet ook gewoon... Goed, het moet natuurlijk goede literair ook qua stijl en zo. Maar het moet ook een vertaling zijn die, die goed loopt. En ik maar, heb dit samen met een collega, Molly Vergelder, vertaald. En wij, het voordeel daarvan is ook dat je elkaars uh, stukken, we dan om en om een hoofdstuk, dat je die van elkaar ook leest. Waardoor je ook uh -huh. dingen die dan, weet je wel, niet zo lekker. Maar zijn er, eruit zijn er bijvoorbeeld boeken waarvan je zegt, nou, als je dat dan leest, dan denk je, nou, dat, dat is niks voor mij. Uh, of, of, of werkt dat niet zo? Kan je gewoon alles doen? Ik zou in principe wel. Uh, misschien alles kunnen doen, maar er zijn natuurlijk wel dingen waarvan ik zelf ook weet dat het mij meer ligt. Wat mij meer ligt zijn boeken met, uh, nou ja, de, een, een, een soort Engelse humor of zo, een beetje wat ik dan net zei, hè, met, mm -hmm. met uh, met ironie, en uh, Nathan Englander bijvoorbeeld, die een heel geestige en indringende uh, schrijver is, of die Edward Sint-Oben. En ik hou ook wel van boeken waar veel dialoog in zit, waar je heel erg je moet verplaatsen in de, in de situatie, en dan vanuit de situatie moet proberen te bedenken hoe zo'n ja. dialoog er in het Nederlands dan uitziet. Maar, maar zeg maar, die, die Engelse humor die we dan ook kennen, ook wel van, van films en, en tv-series natuurlijk, dat lijkt dat me ook best lastig dan in het Nederlands te vertalen. Ik bedoel, dat is vaak toch een soort... Ja, dat, dat, dat soort... is ook lastig, ja. ja je, je, je moet vaak tussen de regels door, zit daar de grap eigenlijk. Ja, of wat ze ook vaak hebben, ze hebben vaak een beetje van die woordspelingen, ofzo, die ja. dan heel erg moeilijk te vertalen zijn. Die wel heel erg grappig zijn. Maar je, je moet dan wat afstand. Kijk, als je dan te dicht op het Engels blijft zitten, dan wordt een soort hele gezochte of verkrampte vertaling. Dus je moet dan vaak wat meer afstand nemen en kijken wat dan in het Nederlands goed werkt, of wat dan in het Nederlands uh, een, een equivalent of een soortzelfde grap uh, benadert. Ja. Hoe ben je er eigenlijk ingerond, Nicolette? Ik. Um, Werkte bij de um, televisie, bij de ondertitelafdeling van het NOB. En daar waren collega's die ook boeken vertaalden. En op een gegeven moment was er een collega die twee weken voor de deadline. waren uh, drie collega's die samen een boek vertaalden over de Rolling Stones. En een van die twee had twee weken voor de deadline, geloof ik, nog maar twee zinnen gedaan of zo. En toen vroegen ze of ik um, dat deel van hem wilde doen. Dat heb ik toen gedaan. En dan kom je bij zo'n uitgeverij binnen. En nou ja, als ze dan, dan tevreden zijn over je werk. dan krijg je wat meer werk en uh, van hun en zo breidt het zich een mm -hmm. beetje uit. Ja, maar dat vroeg me ook nog af. Hoe gaat het met de opdracht? Is dat, is dat gewoon vrije inschrijven of word je benaderd zelf of, of hoe werkt dat? Nou, het, ik word, uh, de, de meeste vertalers worden echt wel, zeker voor het Engelse taalgebied, worden wel benaderd door een uitgever die dan een boek heeft aangekocht. En dan denkt van, oh, dan bellen we die vertalen, want dat boek past wel bij, bij hem of haar. En bij andere taalgebieden is het natuurlijk... Ik ken een vertaler roemeens. Toevallig sprak ik die laatst en uh, die komt dan zelf met boeken aan, omdat de uitgevers natuurlijk niet zo zicht hebben op de roemeense ja. markt. Ja. Maar dat is bij Engels is dat, uh, is dat ja. Het, het is zo meestal als ik een boek heb gevonden wat ik dan heel erg mooi vind, dan weet de uitgever dat via agent en zo weet hij dat natuurlijk al lang. Het is wel zo dat soms gebeurt het. Ik vertaal af en toe verhalen samen met een collega Mia Martin. En dat is iemand die zelf soms uh, hele mooie verhalen uh, vindt of opduikt. En dat is natuurlijk ook wel weer heel leuk. Als je, en dan vertaal ik die samen met haar. Als je dan iets heel moois hebt gevonden om daar zelf mee naar een uitgever of ja. naar een tijdschrift te gaan. Hoe, hoe is het eigenlijk met die uitgevers? Want ja, die moeten ook op de centjes letten. Uh, je zou zeggen, je haalt zo'n boek door Google Translate. Dan krijg je ook een grappig, <laughs> grappig ja. boek misschien. Ja. Uh, dus dat doen ze nog net niet misschien. Maar ze proberen natuurlijk wel voortdurend te beknibbelen op die, uh, op die, die, die, die, die honoraria voor ja, jullie. Ja, maar het is grappig dat je dat van Google Translate zegt. Van toevallig hebben we laatst... Uh, uh, mensen uh, dat liedje van Goatheer, Somebody that I Used To Know in Google Translate laten vertalen. Oh ja. En je hebt dan bijvoorbeeld zo'n zinnetje I felt so lonely in your company. Uh, dat <laughs> komt in Google Translate, maakt daarvan ik was zo eenzaam in jouw bedrijf. Uh, en dat komt natuurlijk omdat zo'n computer, die yes. heeft natuurlijk geen enkel gevoel nee. voor context. Dus die, die denkt vertalen is een woordje en nog een woordje en nog een woordje en dan heb je een vertaling. Ja. Um, maar kan je ervan leven? Nou ja, weet je, ja wat je zegt, de uitgevers ja, die staan natuurlijk ook onder druk. Um, de, de, de markten in Nederland er zijn eigenlijk twee. Uh, je hebt vertalers die literatuur vertalen en je hebt vertalers die andere boeken vertalen, wat dan niet om, tot literatuur wordt gerekend. Uh, de vertalers die literatuur vertalen, die, die, daar is het, uh, hebben we in Nederland hebben we het geluk dat we letterenfonds hebben. Bij het uh, Nederlands Letterenfonds kun je een werkbeurs aanvragen voor uh, kwalitatief hoogwaardige boeken die vertaald worden door iemand van bewezen literaire kwaliteit. Dat wordt dan af en toe getoetst. Ja. Dat staat het vaak... in een boek trouwens. Hè? In het begin dat staat het... in een boek, ja, ja. ja. En het gaat dan dus vaak om moeilijke boeken... die je vrij langzaam moet vertalen. Uh, dat zou zonder werkbeurzen eigenlijk niet kunnen. Want het honorarium wat de uitgever betaalt... is, laat ik zeggen, vrij laag. Er zijn afspraken over tussen uitgevers... en de Vereniging van Letterkundigen. Er zijn er afspraken over gemaakt. Maar daar kan je op zich niet van leven. Ik heb dat boekje van Tony Morrison vertaald. Dat is iets van 30.000 woorden... Uh, daar verdien je dan iets van 1900 euro bruto-bruto. Je bent zelfstandige bruto-bruto. Mm. Uh, Ik heb daar twee maanden over gedaan. Ja, dus, dat... dus zonder werkbus is dat niet te doen. Nee. Uh, zo'n zo boek van Kennis Boesnel bijvoorbeeld, ja, daar, dat is een andere manier van vertalen. Dat gaat toch wat sneller. En als je geluk hebt, uh, krijg je daar ook royalties voor. Ja. Is het ook nog zo dat zo'n schrijver uh, zichzelf er nog mee bemoeit of zo? Of, uh, of zo'n uitgeverij die zegt van nou ja dit, dit past dan nou, niet het, helemaal wat je hier hebt geschreven? Of... Uh, de, de uitgever heeft natuurlijk, die, die kijken ernaar, nou, want die hebben een, een corrector of een pers Ik heb zelden meegemaakt. Maar de meeste, dat de schrijver zich ermee bemoeit. De meeste schrijvers zijn natuurlijk ook het uh, Nederlands nee. niet machtig. Ik heb wel begrepen dat um, uh, Oriane Falacci, die heeft uh, een boek geschreven, A Man. En dat begint met, uh, geloof ik, At Night. Begint de eerste hoofdstuk mee, dat is het toen door de vertaler vertaald met Snacht, wat een vrij adequate vertaling lijkt. En zij is daar nog geboos over geworden, want ze vond niet dat een boek van haar met een apostrof mocht beginnen. Oh. Maar dat is natuurlijk een beetje onzinnige bemoeienis. Ja. Um... Um, Gerwan Brakke die dus die prijs won, die kwam daar samen met zijn vertaler om die prijs op te halen. Uh, David Kolmer heet hij? David Kolmer, ja. dat is natuurlijk wel uh, mooi dat je dan ook ja. eer krijgt. Ja. Krijg je dat ook van uh, schrijvers terug wel uh, te horen van, uh, nou, dat is, heb je mooi gedaan? Ja, sommige schrijvers wel. Maar vaak is het dan omdat ze dat dan weer horen van recensenten. Want zij, zij, zij lezen natuurlijk over het algemeen geen Nederlands. Maar ze horen dan weer van recensenten dat de vertaling mooi is. En dan krijg ik dat wel weer van hun te horen meestal. En ja. er, zijn, er zijn ook schrijvers met wie je... Uh, die Edward Sint-Orbin bijvoorbeeld. Daar heb ik wel een band mee opgebouwd. Dit is het vierde boek wat ik van hem vertaal. En dan uh, krijg je natuurlijk ook wel dat je steeds makkelijker... Ik vraag meestal wel een aantal dingen hoor per boek aan een schrijver. Uh, maar je wil iemand toch ook niet overladen met vragen... Maar uh, naarmate hij iemand beter kent, gaat dat natuurlijk toch ook weer makkelijker. Ja. Dat, uh, ben je, waar ben je op dit moment mee bezig? Waar kunnen we binnenkort van genieten? Ik ben nu uh, uh, ik heb net een boekje verdacht van Nathan Feiler. Dat heet De Schok van de Val. Dat komt begin juni uit, dat is een erg mooi boek. Uh, daar, ja, daar kunnen jullie heel erg van genieten, denk ik. Dat wordt ook vrij groot in de markt gezet. Er is zelfs een uh, YouTube filmpje bij gemaakt. En dat is een, ik vind het een heel mooi indringend uh, uh, boekje over okay. een. Uh, jongen die, uh, nou ja, goed, lees het maar. Het ja, is, ik vind ja, het echt ja, heel mooi. We ja. houden hem in de gaten. Ja. Uh, dank dat je even wat kan vertellen. Ma ma mag ik nog één ding zeggen? Ja. Want je zei in het begin over aandacht voor vertalers. Er is, uh, ik heb samen met een collega en het Nederlands Letterenfonds ook een uh, tournee georganiseerd, de Vertalersgeluk tournee, waarin wij in boekhandels vertellen over ons werk en waarom het zo leuk is en waarom het zo uh -huh. eigenlijk belangrijk is en zo. En ik moet zeggen dat dat ook hele leuke avond zijn. En dat het publiek ook altijd heel leuk vindt om te horen... dat je bij een vertaling ook gewoon heel bewust ook keuzes maakt... bij alles wat je okay. doet. Dus mensen moeten gewoon de, de, de agenda van hun boekhandel checken... want die hebben het vaak... Ja hij, over. Is, ja, hij is vanavond nog in Mechelen. Dus wie daar naartoe wil, kan ik het van harte aanraden. En volgend jaar hopelijk weer. Oké. Okay. Uh... Dank voor het gesprek. Nicolette Hoekmeijer. Oké, okay, graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ingrid Koning is de hele week al bij termen Buslo, het saunacomplex. Om bezoekers te blijven trekken is daar eind vorig jaar ook een wellnesshotel geopend. Uh, na zes maanden was daar een, een groot drama, want er is brand ontstaan, waardoor alles binnen vernieuwd moest worden. Er wordt nu druk gewerkt aan het hotel, uh, zodat het over twee weken weer open kan. Directie lid van den Brink houdt zich dagelijks bezig met dat hotel. Heb je gezien dat die uh, hoekover tekort zijn? Uh, ja, dat heb ik gezien. Dat is acht of negen centimeter, zeg ik hè? Klopt. Onno van der Brink is in gesprek met uh, de projectleider. Want ik sta nu in het hotel wat eigenlijk een paar maanden geleden helemaal uh, kant en klaar was. En nu staan we gewoon weer in een heel leeg Casca Hotel. Wat is er gebeurd? Nou, op 28 maart hebben we hier een, een brand gehad op het dak. En uh, gelukkig waren daar uh, geen persoonlijke ongelukken bij en hebben we een hele goede evacuatie gehad. Uh, met alle gasten. En eigenlijk diezelfde avond hebben wij uh, ja, ons hele netwerk opgeleind. Allemaal familiebedrijven. En daar hebben we nog diezelfde avond een plan gemaakt... van hoe kunnen wij in negen weken zorgen dat het hele hotel hersteld wordt. Maar het hele hotel was plikspins en nieuw. En ik zie dat alles, maar dan ook alles weg is nu. Ja, alles is uh, uh, eigenlijk vervangen. Dus ook alle luchtbehandelingskasten, uh, al het schilderwerk, de bedden, de meubels. En eigenlijk omdat wij... Uh, met de verzekeraar de beslissing hebben genomen dat wij geen enkel risico willen lopen dat er maar iets aan de roet, uh, geur uh, of, of waterschade zichtbaar is voor de gasten. Maar dat moet wel een enorme deceptie voor jullie zijn geweest. Uh, ja, nou emotioneel heeft het ons uh, uh, absoluut geraakt. Uh, maar wij zijn ook weer zo ondernemend als gehele familie. Uh, en met ons relatienetwerk, dat we hebben gezegd: van, uh, daar moet je je uitwerken. De Curveur zeggen ze in uh, Drenthe. Dat hebben wij ook gedaan. En we hebben ja, eigenlijk dag en nacht gewerkt om, uh, om te herstellen. En uh, dat helpt heel goed. Waar heb je hem vandaag gehaald nu? Deventer. En binnenkort moet het hotel weer open. Dus als ik het zo bekijk, dan moet het hier in Termen Buslo aardig goed gaan. Maar hoe zit dat met de rest van de markt? Is deze markt voor sauna's uh, verzadigd? Ik stel deze vraag aan Annemarie Kuijert. Zij is sectormanager bij de Rabobank in Utrecht. En zij heeft een rapport geschreven over trend en wellness. Ik denk dat de toetredingsdrempel uh, hoog is... Om een wellnessbedrijf te starten, dan heb je toch al gauw over een aantal miljoenen uh, investering. Uh, van die investering wordt door de bank 40 tot 50 procent eigen vermogen gevraagd. Dat is redelijk veel ten opzichte van andere investeringen? In onze sector, in de horeca en recreatie, is het allemaal redelijk uh, kapitaalsintensief. Hè. Denk maar aan een hotel, denk maar aan een vakantiepark. Uh, het is conjectuurgevoelig. Dus uh, de reden waarom wij uh, om een behoorlijke solvabiliteitseis vragen, zo'n 40 procent is enerzijds omdat je moet blijven investeren. Dus als je volledige cashflow opgaat aan kapitaalslasten, rente en aflossing... dan blijft het onvoldoende beschikbaar om um, te kunnen blijven investeren... om de conjectuur op te vangen. Het is ook weersafhankelijk of je wel veel bezoekers hebt of weinig bezoekers. Dus dat is ook de reden dat we zeggen van er moet toch wel behoorlijk wat eigen vermogen in. Om zo'n hotel uh, van de grond te krijgen moet er behoorlijk wat gefinancierd worden. Hadden de banken bij jullie niet zoiets van... Nou, uh... Doe het maar eventjes wat soberder. Eh, nou eigenlijk hebben de banken bij ons gezegd dat ze wilden dat wij door investeerden. En we hebben een hele bijzondere bank in huis, dat is de Triodos Bank. Wilt u daarmee zeggen dat u de financiering nou, zo rond had? Eh, nou, dat het had natuurlijk wel wat voeten in de aarde. Dus er zijn heel wat gesprekken met Triodos en Deutsche Bank overheen gegaan. Eh, maar wat wij vooral ook zien voor de toekomst en onze toekomstige plannen... is dat je eh, eigenlijk ook op zoek kunt gaan naar andersoortige financieringsvormen. Bijvoorbeeld in Duitsland zie je dat de overheid veel financiert...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 En wat je heel veel ziet is dat de grote stadshouses gefinancierd worden door de overheid om ervoor te zorgen dat de medewerk- of de bewoners van de stad eh, ja, zich gezond en, en happy voelen. En heeft u al wel geprobeerd om financiering bij de overheid te, te krijgen? Uh, nee, maar dat, uh, die slag willen we zeker gaan maken. En we vinden ook dat, uh, dat Nederland daar klaar voor is. En dat uh, de overheid en zeker ook uh, uh, vanuit de Europese Unie... dat we gaan proberen om die gelden ook naar Nederland te krijgen vanuit subsidies. Morgen hoort u het laatste deel van Ingrid Koning. Vanuit Termen Busloaders, het sauna-complex daar in het oosten van het land. Zometeen is er standpunt rel. Er moet strenger worden opgetreden tegen coffeeshops die aan toeristen verkopen. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dit is Radio 1. Ruim half 2 geweest. laatste nieuws nu in het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. De Britse premier Cameron heeft de aanslag in Londen van gisteren ziekmakend genoemd. De beelden die we allemaal hebben gezien waren diepschokkend, zei hij. Cameron gaf een uur geleden in Downing Street een persconferentie... waarin de aanslag scherp veroordeelde. Hij zei ook dat Groot-Brittannië doorgaat met het bestrijden van terreur. De Tweede Kamer wil elk half jaar van het kabinet horen hoe het gaat met de aanpak van zorgfraude. Onder meer de regeringspartijen VVD en PvdA lieten dat weten in een debat over de fraude. De Kamer betwijfelt of het Openbaar Ministerie en de FIOT wel voldoende capaciteit hebben om de fraude in de zorg op te sporen. Ondernemers zijn dit kwartaal iets positiever over de economie. Ze denken dat het in het lopende kwartaal voor het eerst in een jaar de omzet zal stijgen met 5,6 procent, denken ze. De reden voor het optimisme is onder meer dat de overheid voorlopig niet verder zal bezuinigen. Een vleeshandelaar Willy Celte uit Os is aangehouden vanwege fraude met vlees. Het bedrijf van Celte zou ongeveer 300 ton paardenvlees als rundvlees hebben verkocht. Celte wordt verdacht van valsheid in geschriften en oplichting. En ook de plaatsvervangend directeur van het bedrijf is aangehouden. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand NL. Jurgen van der Berg. Vandaag is naar buiten gekomen dat koffieshops in het hele land nog op grote schaal aan toeristen verkopen. Ook zouden de shops amper gecontroleerd worden. Uitzondering is de gemeente Maastricht, waar burgemeester Hoes in een heftige strijd is verwikkeld met wietverkopers. En dat gaat natuurlijk om het nieuwe wietbeleid, met de Wietpas ook als inzet. Sinds 5 mei verkopen de koffieshophouders in Maastricht weer aan toeristen. Iets waar onze zuiderburen maar wat blij mee zijn. Ik heb het vrijdag gezien op het nieuws en ik zei, van, ik was aan het feest echt waar. Dat was gewoon een klein feestje in mijn kop om te zeggen van ja, ik kan terug naar Maastricht komen. Ik kan eindelijk terug. Ja, beter een koffieshop te kopen dan op de straat te kopen. Hè. Is het recht dat koffieshophouders hun waar aan toeristen verkopen en hebben ze een punt? Dat de verkoop toch doorgaat op de straat als zij ermee ophouden? Of moet er strenger gehandhaafd worden omdat drugsverkoop aan buitenlandse bezoekers verboden moet zijn en blijven? Ik praat erover met Bryce de Ruiver, professor criminologie... en specialist op het gebied van drugsbeleid... en hij is verbonden aan de Universiteit van Gent. Meneer de Ruiver, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Dit is echt weer typisch iets voor die domme Hollanders. Nu. Nee. Vrije handel is soms te vrij. Absoluut. Nederwiet is de beste wiet. Misschien. De Belgenwiet is ook zeer goed. Ja? Dat weten we uit eigen ervaring? Nee. Oké. Okay. Dan de stelling. En ik roep onze luisteraars op om daar ook op te reageren. Die stelling is simpel. Er moet strenger worden opgetreden tegen coffeeshops... die aan toeristen verkopen. Bent u het nou eens of oneens met die stelling? Sms dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. De website is de mogelijkheid www.stand.nl. U kunt ook twitteren eens of oneens. Doen het dan met het hekje standpunt. Zetten wij alles mooi onder elkaar. Dan kunnen we straks een mooie tussenstand melden. Even die stelling, meneer Druiver, wat, wat zegt u daar tegen? Bent u daarmee eens of mee oneens? Absoluut, ik ben het daar zeker mee eens. Om meerdere redenen. Eén, op de eerste plaats, als je een regel stelt, moeten die handhaven. Ik denk dat het Nederlandse koffieshopbeleid een voorbeeld is geweest. Vele, vele jaren van een beleid dat onvoldoende gehandhaafd is geworden. Waardoor dat de georganiseerde misdaad niet alleen aan de achterdeur vrij spel heeft gekregen, maar men heeft ook onvoldoende opgetreden... tegen de illegale verkooppunten in de buurt. Men heeft te, te weinig gedaan aan het mechanisme van de drugspanden en de drugsrunners. En we hebben gezien dat op het moment dat men dan drukt... Hè, wanneer dat overlast en de druggerelateerde criminaliteit te groot wordt dat zich dat gewoon gaat verschuiven richting België, richting Duitsland... wat ook voor een stuk normaal is, want uiteindelijk komen uit deze beide landen... Mm -hmm. heel wat drugsturisten afgezakt ja. naar Nederland. Maar bijvoorbeeld in Maastricht gaat het nu toch al geruime tijd mis... is het dan niet beter om die regelgeving gewoon terug te draaien? Dat zou zeer dom zijn, want in elk geval onze overheden... en zeker in de Euregio Maasrijn is men langs Belgische kant... maar ook langs Duitse kant vragende partijen om die regel onverkort te handhaven... omdat dit ertoe geleid heeft dat de drugsoverlast... als gevolg van het drugstourisme substantieel naar beneden is gegaan. Uh, natuurlijk verschuift het zich voor een stuk. Richting België merken we dat in onze grote steden... de druk op de lokale drugsmarkten groter is geworden. Maar dat is ons probleem. Wij moeten zorgen dat wij... Mm -hmm. met dat probleem omgaan. Nederland hoeft niet uh, de drugsproblemen uh, van Europa, zoals men dat enkele decennia heeft gedaan, allemaal naar zich toe te halen. Ja. Daar is geen draagvlak voor nou. in de Nederlandse samenleving. Maar toch, uh, iemand hier zegt ook uh, op onze site, zegt: het is wel eigenlijk gek dat politiemensen uit heel Limburg daar naartoe moeten, naar Maastricht bijvoorbeeld, om nou ja, dit plan wat opstelte, dan heeft bedacht onze minister, om dat door te kunnen laten gaan. Ja, dat is een tijd dat je dat zult moeten handhaven, dat is juist, maar geloof mij vrij. Uh, na een zeker aantal maanden ben ik absoluut overtuigd uh, dat uh, diegenen die nu nog het gevecht leveren, zullen inzien ja, dat ze op zoek moeten naar nieuwe afzetmarkten. Uh, en ik vind de prijs die men betaalt, ook op lokaal niveau, ook in Maastricht, onverantwoord. Uh, het is zo dat Siel uit en ik zelf in 2008 onderzoek hebben gedaan naar de druggerelateerde criminaliteit en overlast. In de EU-regio Maasrijn, dit is onverantwoord. Dat is het criminaliseren van een ganse regio. Dat begint met de cannabis teelt en zij die daarbij betrokken zijn. En dat gaat inderdaad ook tot en met aan de voordeur, waar je dan merkt dat er inderdaad de spelregels, de, de fameuze richtlijnen niet worden gehandhaafd, zoals het hoort. Ja. En, en die wietpas, hè? Uh, ja, sommigen zeggen dat is een valikante mislukking, maar dat vindt u dus niet. Alles hangt af, hoe, hoe, hoe stevig dat je hem handgaat, het is mij opgevallen, want ik voel de situatie toch wel, het is ook een zeer boeiende situatie. Het is mij opgevallen dat er enorm veel verzet is gekomen, zeker vanuit de grote steden, en de reden daarvoor ligt voor de hand. De economische return van dat drugstoerisme is ook bijzonder groot. We hebben dat berekend in de tijd voor Terneuzen, we hebben dat ook berekend in de regio maas Maasrijn. We spreken over miljoenen ja. euro's die economische return zijn... van dat drugstourisme in die steden. En ja, goed, uh, dat is de keuze die men moet maken. Men kan niet... Uh de lusten houden en en, en laten we ons maar zeggen de lasten dan ja. verdrijven dat is moeilijk de twee moeten samen gaan nou is dus hier uh, in het nieuws hè, dat, uh, dat zeggen die coffeeshophouders dan dat zij uh, van gemeenten krijgen ze aan de ene kant een brief hè, van nou uh, strengere regels uh, hou je eraan en intussen zeggen ze uh, via de achterdeur ook waarschijnlijk want zo gaat het met die softdrugs uh, jongens uh, jullie die brief willen ontvangen maar uh, in de praktijk uh, laten we het gewoon uh, wa wat het is uh, kortom er wordt er wordt eigenlijk niet gecontroleerd of iets. Ja, dat is dan zeer kwalijk natuurlijk. Dat wil zeggen dat die lokale bestuurders de voorrang aan geven... om verder hun bevolking in drugsoverlast te, te laten. Dat is hun keuze. Nou maar ja, dat... Juist niet, want ze zeggen juist... van: als zolang het in die coffeeshops gebeurt... vinden we dat minder erg dan dat het op straat gebeurt. Maar dat is dus absoluut onjuist. Uh, alsof dat de straatverkoop uitgevonden is samen met de wietpas. We weten toch al dat 15, 20 jaar dat er illegale verkooppunten zijn die qua omvang veel belangrijker zijn... dan datgene wat er gebeurt in de coffeeshops. We weten toch zeer goed dat het fenomeen van de drugspannen en de drugsrunners... een rechtstreeks gevolg is geweest van het bestaan van de coffeeshops... waarbij dat inderdaad die illegale verkooppunten en de criminele organisaties... die ze aansturen, duidelijk mikken op de toeristen die naar de coffeeshop komen... om ze af te leiden naar uh, uh, verkooppunten waar ook andere drugs ja, worden ja. Uh, verkocht. Dit is een rechtstreeks gevolg geweest van het gigantische aanbod... Van, uh, ...van coffeeshops, dat inderdaad een enorm aanzuigeffect heeft gehad naar het uh, drugstourisme toe. Ja, uiteindelijk op een bepaald moment breekt de leefbaarheid in die lokale gemeenschap. Ik stel ook vast dat steden als Bergen-op-Zoom, Roosendaal, uh, ook Terneuzen na het sluiten van Checkpoint er toch voor gekozen hebben om het systeem wel uh, te handhaven en komaf te maken. Er zijn nog altijd meer steden die geen coffeeshops hebben... dan steden die ja. wel coffeeshops hebben. Ja. Dus dat zijn afwegingen die het lokaal bestuur moet maken... en waar dat lokaal bestuur ook ten aanzien van de lokale bevolking... verantwoording ja. moet over Dus u zegt eigenlijk, die coffeeshops moeten gewoon aan de regels houden. Dat is één. En twee, uh, wat er op straat gebeurt... daar moet je uh, als politie gewoon uh, fel bovenop zitten... en dan Absoluut. is het over een tijdje gewoon voorbij. Absoluut. Ja. Absoluut, want als het klopt wat men zegt... dat het spel correct gespeeld wordt in de coffeeshops... wat natuurlijk niet zo is... maar moest dat het geval zijn... dan zou er veel meer capaciteit vrijkomen... om inderdaad te richten... op uh, die illegale verkoop op straat. Ja. En dan kun je heel gemakkelijk... Uh, al die criminele organisaties... die dit fenomeen aansturen... ook gaan aanpakken wat hoogdringend in te gebeuren. Ja. De, er is een enquête verschenen hier... Hè, waar het blijkt dat bijna alle coffeeshops... gewoon aan toeristen verkopen. Uh -huh. uh, dat is over zo'n enquête gedaan... Uh, opgezet door, door acht coffeeshophouders. Dus ja, je kunt weer afvragen van in hoeverre kloppen die resultaten nou. Maar goed, laten we er even vanuit gaan dat het zo is. Uh, ja, wat, wat vindt u daarvan? Tja, dat is niet nieuw hè. Dat is altijd al zo geweest. Hè. Dus uh, laat dat duidelijk zijn. De criteria dat men niet aan minderjarigen verkoopt. De criteri het criterium dat men maar een beperkte hoeveelheid uh, in, in, in, in intern de koffieshop mag houden. Dat is, dat is met de voeten getreden. Kijk naar het verhaal Checkpoint. Als je 3500 drugstouristen per dag bedient, dat doe je niet met 500 gram in... in, in in voorraad nee. te hebben, dat begrijpt een klein want dat, kind. Want dat is dus... de officiële regel, hè? Dat, je dat, dat je dat in je, ja, in je shop mag hebben. Ja, maar goed, maar als je regels stelt, moet je ze handhaven. Ja. Je mag niet vergeten, we zitten hier in een afwijking op een strafwetgeving. De drugswetgeving is een strafwetgeving. Ja. Als je dan niet handgaat, dan ben je beter dat je geen regelgeving maakt. Dat is duidelijker voor iedereen. Ja, maar dat gedoogbeleid, dus wat jaren toch ook wel geroemd is, ook in de rest van de wereld, waar mensen kwamen kijken hier in Nederland hoe het hier dan toe gaat om het daar eventueel over te nemen, u zegt, dat is echt passé nu. Wel, ik moet eerlijk zeggen, als ik terugblik, sinds 1995, op het moment dat het drugstourisme hand over hand is toegenomen, dat we zien dat ook in steden als Rotterdam en dergelijke Men eind de jaren negentig massaal maatregelen heeft moeten nemen om die drugsoverlast tegen te gaan ja, zeder dan is het eigenlijk is het vet van de soep, hè? dus uh, de, de, de periode dat inderdaad de scheiding der, machten iets, der markten iets betekende ja, dat spreken we over het, een tot met enige goedwil eind uh, of het medio de jaren negentig en nadien was het echt wel uh, alsmaar meer en goordere ellende, laat ons toch ook niet vergeten, de gigantische uh, industriële illegale cannabis steelt, uh, die laat ons zeggen in Nederland opgestart is maar ondertussen uh, zich onder druk onder opsporingsdruk van Nederland uh, is gaan verleggen naar België en Nederland, maar nog steeds georganiseerd wordt vanuit Nederland ja, hè, bedoel, dit is wel het succes mm. geweest. Uh, van, van het feit dat die afzetmarkt er natuurlijk was. en dat daar zo'n gigantische vraag was. die natuurlijk op, aan die voordeur staat te drummen. vanuit het buitenland. Ja, uiteindelijk ja. zie je daar ook dat er grenzen zijn. aan het leggen van eigen beleidsaccenten. Ja. Nog even twee dingen heel kort. Uh, Amsterdam, hè, want we hebben het nu vooral over de regio. Of, mm -hmm. over, sorry, over de grensregio dan ook. daar rondom Maastricht bijvoorbeeld. Mm -hmm. Is het voor Amsterdam een andere zaak, vindt u? Ik stel vast, en dat was van in het begin... ...zodat men in Amsterdam natuurlijk zeer zorgwekkend kijkt... ...men wil natuurlijk enerzijds niet teveel drugs overlast... ...maar van de andere kant... ...denkt men aan de economische return. En het is niet toevallig dat de grootste tegenstanders... Uh, ...van de Wietpas en van het in criterium... ...komen uit de toeristische sector. Omdat men zeer goed weet dat dat natuurlijk... ...een gigantische aantrekkingspool is. Ja. En in Amsterdam speelt dat zeer sterk. En danst men dus constant op twee benen. He, je hebt enerzijds het Emergo-project... ...maar als men dan echt wil doorduwen in dat Emergo-project... Dan, ...dan stel je wel vast dat er economische weerstanden ontstaan. Ja, uiteindelijk zal men toch eens moeten de keuze maken, hè. voor wat gaat men? De twee met elkaar verzoenen, ik denk dat dat maar een beperkte houdbaarheid heeft. Hmm. En dan nog even, want die plannen zijn in de gemeenteraad van Maastricht ook wel, hè, om, om zogeheten wietboulevards aan de rand van de stad te maken. Het schijnt in Venlo al te gebeuren en daar eh, lijkt het redelijk eh, rustig te zijn in het centrum. Is dat een goed idee dan? Kijk, men moet toch ook daar uh, een beetje uh, de realiteit van Europa voor ogen houden. Dit is allemaal in de tijd in 1990 opgenomen in de Schengen-akkoorden... en die maken deel uit van het EU-acquis ondertussen. En daar geldt zo'n regel in artikel 71 van goed nabuurschap. En we hebben in onze studie Feyenoord en ikzelf ook duidelijker voor gekozen. En als je samen in een Europees verhaal zit... dan moet je de spelregels samen handhaven. Eenzijdig beslissen om je coffeeshops te gaan verplaatsen... tegen die grens aan. Het spijt me geweldig, dan ben je flagrant... Tegen die Schengen-wetgeving aan het opboksen, dat is één zaak. Maar twee, wij hebben er alle belang bij, niet alleen in het verhaal van de drugs, maar op tal van andere domeinen en probleemgebieden, van met elkaar in de beste verstandhouding te leven. En als het enigszins kan, van samen die problemen aan te pakken. Zeker in een regio als de regio Maasrijn, die uiteindelijk ook sociaal-economisch een entiteit vormt die op zich staat. En als je dat doorbreekt, wel dan zullen die gevolgen zich ook laten voelen eh, op het economische vlak, op het sociale vlak, dan ontstaan er spanningen en dan maak je een mooi verhaal kapot. En eh, waarvoor? Voor ja. criminele organisaties ja. goed geld laten verdienen, om koffieshopuitbaters ja. eh, goed geld laten verdienen. Sorry, maar dat is mij dat niet waard. Duidelijk. Uh, duidelijk wat u vindt in ieder geval. Uh, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen van onze luisteraars Bryce de Ruiver. Hij is dus professor uh, in de criminologie en specialist uh, op het gebied van drugsbeleid verbonden aan de Universiteit van Gent. Er moet Strenger worden opgetreden tegen koffieshops die aan toeristen verkopen. Dat is de stelling. Ruim 1100 mensen hebben daarop gestemd. 39% eens, 61% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Pijl uit Amsterdam. Zeg hem maar. Ja, ik ben het uh, niet eens met die uh, stelling. En ik vind het ook heel aardig dat uw gast, uh, weliswaar, uh, nee antwoordde op de vraag of het een uh, domme Hollandse aangelegenheid is. Het is natuurlijk geen uh, eurozongfestival. Hij heeft zelf uh, alleen uh, maar bevestigd dat, uh, uh, uh, dat de Nederlanders iets verzinnen... en het uh, vervolgens weer niet kunnen handhaven. Ja. Dat is op zich natuurlijk heel droevig. Maar het is natuurlijk uh, van een ongelofelijke kinderachtigheid... Dat een, dat, uh, dat een opstelte een dergelijk plan verzin met een wietpas... Uh, ...waarvan iedereen met een gezond verstand had kunnen voorzien dat dit natuurlijk alleen maar problemen zou veroorzaken. En als hij daarop gewezen wordt, dan doet hij net als het neusbloed. Ja. Er is niks aan de hand. Gewoon terugdraaien die maatregel, zegt u. Uh, ja, het is natuurlijk uitermate kinderachtig bovendien. Ja, ik heb weliswaar niks met roken en nog helemaal niet met wiet. En ik vind het allemaal een beetje, uh, ik vind allemaal een beetje onzin. Maar als er een Fransman uh, in uh, Maastricht ergens gaat staan... ...en het wordt wel aan de Nederlander verkocht, maar niet een Fransman... Ja, en dat geluidt er over Europa. Het is dan natuurlijk ook helemaal niet, uh, oh ja. niet van toepassing. Ik vind het allemaal een uitermate kinderachtige zaak. Duidelijk. Uh, we moeten we eens gewoon ophouden met dat eindeloze gedifferentieerde. Nou staat de meneer Hoes met, met droge ogen weer een van de planten verzinnen... om het aan de randen ja, van de stad. Ja. En het is allemaal van een kinderachtige. Laten we ze ophouden. Okay. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling, maar daar wil ik iets aan toevoegen. Ik wil het namelijk een beetje breder trekken. We hebben in Nederland gewoon een handhavingsprobleem. En dat is het hele probleem wat met dit soort uh, dingen ook is. Coffeeshops, het is bij wet allemaal verboden, maar men gedoogt het. En daar moet men vanaf. Je moet af van het gedoogbeleid en je moet gewoon gaan handhaven. Ja. Anders wordt worden mensen gewoon onduidelijk wat er wel en niet mag. Ze gaan er ook vanuit van het ene wordt gedoogd, dus dan wordt het andere ook wel gedoogd. En zo krijg je deze ellende. Eigenlijk wat de professor ook zegt. Dank u wel. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, van Hens um, Ik vind het inderdaad allemaal onzin. Um, waarom mogen ze geen wietboulevards aan de grens? En dan heeft die meneer het over Schengen-akkoord en goed nabuurschap. Waarom begint België niet met coffeeshops? En goed, een um, Nederlands uh, uh, handelsgeest. Uh, doe het dan aan de rand van de stad. Dat ze ja, die Eindelijk? ellende misschien allemaal niet willen. Daar. Uh, ja, nou, precies. En daarom komen ze hier. En ondertussen... Uh, Wordt het niet gehandhaafd, men moet het vrijgeven. Uh, dan uh, is er meer mankracht van politie voor veel belangrijke zaken. Ja. En alleen toezicht op uh, het te hoge THC-gehalte, want dat grens aan de houder. Ja. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stand.NL, goedemiddag. Met 12.30 uur, goedemiddag. Ja, ik hoor. Ik ben, ik ben überhaupt altijd al blij met Belgen, want ik vind ze namelijk steeds verstandiger worden. Dat is niet zo moeilijk, hè? Als u, langzamerhand. Ik, ik zou zeggen, de standaard voor meneer de ruiven, maar even zonder gekheid. Jager op, maak ze vogelvrij. Een Europese aanpak. Dat zou nou eens een keer gewenst zijn. Hmm. en dat, De PvdA is toch zo eurofiel in dat geval. Waarom zei ze dat op dit gebied dan niet? Maar als je, als je bijvoorbeeld in Limburg kijkt, hè, ik begrijp ik, dus dat er nu politieagenten uit allerlei steden daar worden gehaald... om in Maastricht de boel uh, in banen te leiden. Dat is toch een beetje gekke werk? Ik kom regelmatig in Maastricht en ik zie ook de eurozooi. Maar dan denk ik pak het aan dat tuig. Grijp ze beet. En niet gedogen. Ik vind het hele wietbeleid, dat is, dat is niet alleen wiet namelijk. Het komt niet alleen van wiet, het, er is nog meer rotzooi. Het is alleen maar in criminele handen. Er is niks legaals. Ik snap die mevrouw net die, die, die wietplantages wil of wiet... Fair, fair. Dat is waanzin. Als je daar eenmaal in die rotzo ziet en wat er zich afspeelt... dan moet je daar dan moet je niet willen. Nee. Oké, okay. ik... duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met de Prins uit Graaf Zanden. Dag. Ik ben het zeer oneens met de stelling. En waarom? Ik het niet Regaliseren. Dat is de enige oplossing. Ja. Tegelijkertijd jagen op straathandel. Dat is de enige oplossing. Um, ja, dus legaliseren voor de koffieshops, zegt u. En alles wat dan op straat gebeurt, daar moet je heel streng mee omgaan. Precies. Nou, nou kort en krachtig, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Cor Visser, Gordendijk. Ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Uh, ik vind dat er beter gekeken moet worden naar alcoholgebruik, bijvoorbeeld. Dat is weer een andere discussie. Ja, dat is een andere discussie. Ja. Maar laten ze dat maar aan banden leggen. Ja. U vindt het niet zo erg ik vind het dat ik. Ik de... ben voor legalisatie van wiet. Ja, oké, okay. dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Sweet Mavision. Oké, Amsterdam. Uh, ik ben het absoluut niet eens met deze stelling. Uh, en wel omdat, als je in de landen om ons heen kijkt, <tus> nou ja, eigenlijk over de hele wereld, dan zie je dat een uh, repressief beleid alleen maar nadelige. Heeft. Dat, uh, ik kan Mexico of de VS als voorbeeld nemen, maar er is gewoon een vraag naar drugs. Als er geen legaal aanbod is, zal er altijd illegaal aanbod zijn. Ik denk uh, dat repressie dus aantoonbaar alleen maar slechte gevolgen heeft. Uh, in Portugal daarentegen is een uh, heel liberaal beleid, dat is gedecriminaliseerd. Sinds uh, de aanvang van dat... Uh uh, van die uh, decriminalisering is het gebruik en alle drugsgerelateerde overlast enorm afgenomen. Mm. Dus ik denk dat we in de praktijk genoeg voorbeelden hebben om te kunnen zien... Uh, dat uh, de weg die we nu ja. in zijn geslagen zeg maar, geen succesvolle nee, weg is. En nog even als reactie op uh, de professor uit Gent. Uh, ik vind niet dat we Schengen uh, zouden moeten gebruiken als excuus voor een slecht beleid. Zeg maar, hè. Je kunt zeggen van oké, okay, we moeten ons houden aan Schengen. Maar als je ziet om je heen dat het beleid uh, wat je daarop uh, zeg maar, toepast... Uh, ja, dat het gewoon alleen slechte gevolgen heeft... dan zou je misschien toch iets anders moeten overwegen ja. dan je aan schengen houden. En ja. ik zou uh, daar heel veel van voelen als Nederland dat zou doen. Maar... Ja, u, u bent voor het vrijgeven, duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met uh, Ruud Brouwer. Ik hou het heel kort. Dat hele drugsbeleid, uh, coffeeshops, Nederland... je lacht je toch drie keer in de rond als je weet dat mag inkopen, maar wel mag verkopen. Ik bedoel, begin daar nou eens met het legaliseren bijvoorbeeld... maar maak ja. er nou even een duidelijk plaatje van. Want volgens mij begrijpt niemand hoe een branche kan bestaan... die niet mag inkopen, maar wel mag verkopen. Ja. Of het aan nou buitenlanders is of Nederlanders. Die hele branche is gewoon volledig ontspoord en totaal uh, ondoorzichtelijk. Ja. Ik snap er helemaal niks van. Oké, okay, da dank u wel. Stampertnl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind de redenering niet kloppen van veel mensen... Als mensen dus hier in Nederland drugs willen kopen... dan kan dat gewoon voor Nederlanders zelf. En dat criminaliseren als dat in Frankrijk, België of Duitsland gebeurt, dan moet dat daar worden aangepakt. Maar je moet niet als Nederland de drugsboer willen zijn voor de rest van Europa. En ik pleit voor een mentaliteitsverandering in Nederland. Pak die coffeeshops aan, die in buitenlanders verkopen. Doe dat structureel met andere woorden handhaven, wat iedere mm -hmm. spreker ook zei. Dat zal misschien straathandel opleveren. Maar ook wordt het zo voor buitenlanders duidelijk dat drugskopen in Nederland problematischer wordt. En als mensen graag in Frankrijk of Duitsland of België drugs verkopen, laat men het dan daar zelf verbouwen en zelf kopen. Mm -hmm. En ik denk als die Boodschap aankomt door een mentaliteitsverandering in Nederland, namelijk niet verkopen aan buitenlanders. Dat ook dus in, in landen om ons heen duidelijk wordt: het heeft geen zin meer om naar Nederland af te reizen. En op de lange duur, dat merken we nu al in Tourneus en Roosendaal, maar ook in Maastricht, zal men dan ook geen overlast meer hebben, want die mensen komen niet meer. En waarom zou je die mensen willen hebben? Ik denk ja. dat de een gezellige oma met kinderen en kleinkinderen, die gezellig de stad aandoet en leuke uitgaven doet, die trek je hier niet mee. Dus waarom zou je die mensen hier überhaupt willen hebben? Ja. Gewoon niet verkopen en het duidelijk maken, en dan komen ze ook niet meer. Dank u wel. Via Twitter er nog wat reacties. Henk Megens zegt, zolang het gedrog van gedogen blijft, zal er nooit een oplossing komen. Kies door. Maak het legaal of illegaal. En dat hebben we meer gehoord natuurlijk. En hier zegt nog iemand het schaakfeest. Of voor iedereen verbieden of voor niemand. Um, meneer De Ruiver. Ja? Wat vond u van de reacties? Ja, de, de klassiekers. Hè, dus, uh, met, met pro en contra. Dus, uh, en met ja, tussendoor wat pleidooi voor legalisering. Nou, dat, nou dat... best wel veel mensen zeiden dat, had ik het idee. Ja, natuurlijk. Dat oogt fraaien. Uh, maar we moeten toch een keer alle consequenties van een legalisering. En alle randvoorwaarden oplijsten. En dan merk je dat dat toch een heel complex verhaal is. En dat je best niet te geweldig oh. uitpakt. Maar kent u de situatie in Portugal bijvoorbeeld, ja, wat die, die ene bellen kan ik, zei? Die ken ik vrij. Is het goed. daar inderdaad verbeterd? Ja, wel. Dat is, maar luister, het, het beleid in Portugal is niet fundamenteel anders dan in Nederland, dan in België. Wij laten ook onze druggebruikers en zeker onze cannabisgebruikers, onze meerderjarige cannabisgebruikers, daar jagen wij niet op. Dus dat is, dat is bij ons identiek. Het enige verschil is, je hebt in, in Portugal ook geen koffieshops, je hebt dus ook niet die boost mm -hmm. van dat aanbod... met alle negatieve gevolgen van dien. Dat is het grote verschil. Ja. En, maar, en, en, en diezelfde meneer zei repressief beleid... en haalde Mexico bijvoorbeeld aan. Ja, dan kan dat maar alsjeblieft laten we nu toch niet de situatie in, in Mexico gaan vergelijken... Oh, ja. met de situatie hier, gelukkig maar, zou ik zeggen. He, je moet alleen voorkomen dat de greep van criminele markt... niet uh, verder zich kan ontwikkelen in die drugsmarkt in Nederland. Allee, ik bedoel, je moet toch de lessen trekken... ...van het feit dat diezelfde criminele organisaties die in Nederland een boel in handen hebben... ...dat die ondertussen ook in Duitsland, in België, in, in UK hmm. actief zijn. Dus dat zegt u genoeg. Denk ook niet dat je met een simpele pennetrek die knapen nee. uit de markt gaat halen. Nee. Dank dat u meedeed in Stam.nl ja. vanuit België. Bruis de ruiver. Professor Criminologie, verbonden aan de Universiteit van Gent. Um, u kunt blijven stemmen op onze site de hele middag. www.stand.nl. Er moet strenger worden opgetreden tegen coffeeshops... die aan toeristen verkopen. Voorlopig staat de teller op 1268 mensen die dat hebben gedaan. 39% is het eens met de stelling. 61% oneens. Ik wens u een prettige donderdag verder. Zometeen, dit is de dag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...